Joris Stubernitski met het NOS-journaal. De Nederlandse drugshandelaar Michael S. is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de verkoop van drugs via de inmiddels afgesloten website Silk Road. De 23-jarige Nederlander werd twee jaar geleden opgepakt in Miami. Hij heeft bekend dat hij miljoenen heeft verdiend met de verkoop van onder meer ecstasy, cocaïne en LSD. Hij mag waarschijnlijk een deel van zijn straf in Nederland uitzitten. De FIFA kiest vandaag een voorzitter. Sepp Blatter weigert na het corruptieschandaal op te stappen... en noemt zichzelf de juiste man om de Wereldvoetbalbond... door deze woelige tijden te lossen. Blatter gaat ervan uit dat hij wordt herkozen... maar door het corruptieschandaal is dat niet zeker. Ook zijn uitdager, de Jordaanse prins Ali, maakt een goede kans. De gemeenteraad van Almere wil dat burgemeester Joritsma... er alles aan doet om islamitische haatpredikers te weren... In een motie van de PVV staat dat onverdraagzame salafistische predikers die oproepen tot de gewapende strijd niet in Almere mogen komen. De motie is aangenomen. Morgen begint in Almere een bijeenkomst om geld voor een moskee in te zamelen. Er komen een paar omstreden sprekers. Burgemeester Joritsma zegt dat ze hun komst niet kan verbieden omdat de openbare orde in Almere niet in gevaar is. Zo'n duizend tot 2000 metaalwerkers staken vandaag... onder meer bij truckbouw DAF in Eindhoven, installatiebedrijf Imtech... en de scheepswerven Damen en IAC wordt 24 uur niet gewerkt. De werknemers eisen meer loon en betere regelingen voor ouderen en de WW. En op de Maas bij Heijen in Noord-Limburg... zijn een vrachtschip en een plezierjacht op elkaar gevaren. Het jacht is gezonken. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. Ze zijn aan wal gebracht en behandeld... Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag enkele buien, het wordt 14 tot 17 graden. In de loop van zaterdag wordt het weer droog. Zondag ook, overwegend droog en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandwoord heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met. Met nu de nacht.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 6 tv op kanaal 45 Zf. Gah! <gasps> Can't bend.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 Hey